8 uur, Renate Evers met het NOS Journaal. Vandaag gaan honderden strooiwagens en sneeuwschuivers de weg op... in verband met de verwachte sneeuwval. In Limburg, waar het in de loop van de ochtend gaat sneeuwen... zijn de eerste wagens al op weg. De sneeuwbuien breiden zich langzaam uit over de rest van het land. In het noorden gaat het pas vanavond sneeuwen. Tijdens de sneeuwbuien rukken de wagens van Rijkswaterstaat zo nodig opnieuw uit... om vooral de snelwegen zoveel mogelijk sneeuwvrij te maken. De NS rijdt vanwege de sneeuw vandaag opnieuw met een aangepaste dienstregeling. Ook morgen valt er sneeuw. De ANWB gaat uit van een drukke ochtendspits, maar verwacht geen recordlengte aan files.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 Gisteravond was er ook al korte tijd brand in het pand, toen bij een andere meubelzaak. De brand van vannacht was veel groter en uitslaand. Burgemeester Den Oudste van Enschede kwam aan het begin van de nacht naar de brand en sprak met de eigenaar van het pand. Een paar weken geleden gingen in hetzelfde winkelgebied twee winkels en een restaurant in vlammen op. De schade liep toen in de miljoenen. In alle hoofdsteden van Amerikaanse staten hebben mensen gedemonstreerd tegen strengere wapenwetgeving. Veel betogers waren, na oproepen op de sociale media, met hun vuurwapen de straat opgegaan. In New York, Connecticut, Tennessee en Texas waren enkele duizenden wapenliefhebbers op de been. In andere steden waren het tientallen mensen. Ze zijn bang dat president Obama het vuurwapenbezit moeilijker maakt. De betogers beroepen zich op het tweede amendement in de Amerikaanse grondwet. Dat bepaalt het recht van iedere Amerikaan wapen te dragen. Door ongelukken met vuurwapens op drie wapenshows in de VS zijn vijf mensen gewond geraakt. Op een wapenshow in North Carolina raakten drie mensen gewond toen een jachtgeweer per ongeluk afging. De eigenaar had zijn geweer op een tafel gelegd en wilde het openen toen het ineens afging. Drie omstanders werden geraakt door een schot hagel. In Indiana raakte een man gewond toen hij zichzelf bij het verlaten van de wapenshow per ongeluk in zijn hand schoot. En in Ohio verwondde een man zijn vriend toen hij een semi-automatisch wapen wilde testen en per ongeluk de trekker overhaalde. President Obama heeft de Algerijnse regering alle hulp aangeboden... in de nasleep van de gijzeling op een gascomplex in de Sahara. Hij veroordeelt de actie van de gijzelnemers, een groep moslim-extremisten. De Amerikaanse regering zal de komende dagen nauw contact houden... met de Algerijnse autoriteiten om een beter beeld te krijgen... van wat zich heeft afgespeeld, zodat tragedies als deze... in de toekomst kunnen worden voorkomen. Bij de bevrijdingsactie zijn alle 32 terroristen gedood. De gijzeling begon afgelopen woensdag en bij de gijzeling zijn zeker 23 gijzelaars omgekomen. Inwoners van de Duitse deelstaat Neder-Saxe kunnen vandaag een nieuw parlement kiezen. Meer dan 6 miljoen mensen mogen tot 6 uur vanavond hun stem uitbrengen. De uitslag in neder wordt gezien als belangrijk signaal voor de landelijke verkiezingen in september.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 Meer dan 25.000 Ieren hebben in Dublin meegedaan aan een protestmars tegen versoepeling van de abortuswetgeving. Voor de mars begon ging de aartsbisschop van Dublin voor in een gebed voor het kind in de baarmoeder. De vijf bisschoppen van Ierland liepen mee in de betoging. De Ierse regering wil abortus toestaan als het leven van de moeder in gevaar is. Aanleiding is de dood van een zwangere vrouw met complicaties eind oktober. Ondanks smeekbeden van de familie kreeg ze geen abortus en stierf ze. In Dublin was ook een kleine tegendemonstratie van zo'n 200 mensen die abortus willen toestaan. In Groot-Brittannië is een plan om gevangenissen rookvrij te maken op de lange baan geschoven. Uit angst voor opstanden, dat meldt de Times. Er waren plannen voor een proef in een aantal gevangenissen. De gevangenisdirecteuren hoopten dat die binnen een jaar zou leiden tot een rookverbod in alle gevangenissen. Maar uit vrees voor rellen is de eerste proef afgezegd. Veel gedetineerde roken onder meer tegen de verveling.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 Op. Op onze website staat een filmpje, ingestuurd door Erwin Barnard, een luisteraar, van vier kraaien die elkaar behoorlijk in de haren vliegen, of in de veren eigenlijk. Ze rollen bollen over elkaar, houden elkaar in de greep, fladderen, pikken. Het ziet er echt behoorlijk agressief uit. En in het begeleidend commentaar hoor je dat Erwin denkt dat de beesten elkaar afmaken. Maar dat is dus niet zo. Via internet vertellen natuurfotograaf Adrie de Groot... en kraaienkenner Achille Coles dat dit voor kraaien doodnormaal... ja, zelfs noodzakelijk gedrag is. Hoewel het klinkt als knokken, is het spelen. Er wordt wel gezegd dat kraaien zo slim zijn... en zo makkelijk aan hun kostje komen... dat ze veel tijd overhouden om zich te vervelen. En dus ook om te spelen. En met dit geknok... En gestoei oefenen ze zich in het balspel. Voor uh, in het vroege voorjaar, als het er echt om gaat. Want wie zich nu niet bekwaamt in het stoere haantjesgedrag... Ja, die maakt in het voorjaar natuurlijk niks klaar bij de vrouwtjes. Het is dus een spel, maar wel van levensbelang. Goedemorgen, de winterse tuinvogeltelling van dit weekend is in volle gang. Iedereen mag meedoen en om u live op de hoogte te houden van wat er in andere tuinen gebeurt, zitten drie bekende fenolijners op dit moment ergens in Nederland met hun kladblok op schoot klaar om naar de vogels in hun tuin te turen. Het is nog een beetje donker maar ja. straks gaat het gebeuren dat, dat tellen. We maken straks een rondje langs de velden. En we hebben hier uh, Kees de Pater van Vogelbescherming bij ons in het Capitoal. Uh, en hij was lekker op tijd binnen. Goedemorgen Kees. Goedemorgen. Nou, je gaat ons dus meteen de eerste resultaten brengen van gisteren van de telling. En uh, natuurlijk zorgen voor uitleg en duiding van de vogelstanden. Uh, en, en, en hoe is het gisteren gegaan? In één woord? Geweldig. In, e in één woord. Geweldig. Je hebt mooie cijfers bij. Hè? Ja, ik mocht ja, maar één woord ja, zeggen. Dit is echt heel goed gegaan. Er zijn ontzettend veel mensen hebben meegedaan. Meer, een stuk meer dan uh, vorig jaar. Oh, dat heeft een beetje met de sneeuw te maken. Uh, dus precies wat ik zeg, geweldig. En uh, straks zal ik het een beetje vertellen ja. over dingen die we nu al zien... die anders zijn dan vorig jaar. dat dus nou, is best en, leuk. En of die meer mensen dan vorig jaar, ook meer vogels dan vorig jaar geteld hebben... dat uh, gaan we zo van Kees horen. En ook een nieuwe columnist, 80 jaar oud, maar jong van geest... En die columnist kwam afgelopen vrijdag de Vroege Vogels redactie opgestiefeld... om zijn column in te spreken. Nou, dat was in drie minuten gepiept. Ja, wat wil je? Een door de wol geverfde omroepman. Waarna wij anderhalf uur getrakteerd werden... op de meest sterke en sappige verhalen uit de lange, lange, vare geschiedenis. Uh, wie het is, het is niet Marcel van Dam. Maar wie het wel is, hoort u na half negen. Wij zijn Janine brengen, met Omendveld. Tot tien uur is dit Vroege Vogels. Academy of St. Martin in the Fields was zo vriendelijk... om deze uitzending muzikaal af te trappen met een uh, Allegro van Mozart. Om precies te zijn, het Allegro uit de symfonie in G. Groot. Het scheelde destijds maar een haar of ze waren in de kachel beland. De laatste restante hoogveen van het vochteloerveen. Natuurliefhebbers hebben het veilig weten te stellen en nu is het hoogveenlandschap op de grens van Drenthe en Friesland zich aan het herstellen. Schoon 3.000 hectare groot en natuurmonumenten zorgen ervoor dat er steeds meer omliggende gronden bijkomen. Twaalf jaar geleden broedde het eerste kraanvogelpaar in het vochteloverveen. Inmiddels zijn er ook veel andere bijzondere flora en fauna soorten te vinden. Herman Veenstra en Arke Kuipers hebben een boek gemaakt over het succes van het Vocteloerveen. En over het geheim van dat succes. Herman, Harke en Henny, Radstaak, beklimmen samen de uitkijktoren aan de rand van het Hoogveengebied. Zo, even uithijgen, want nu zijn we op 18 meter hoogte, op boomkroonhoogte. Nou, wat een uitzicht, waanzinnig. Herman, wat zien we? In oogopslag zie je de grote verscheidenheid, open water, plassen, hem. Grove dennen, berkenbos, een grote afwisseling. Een soort oerlandschap. Absoluut. Ja, mijn vader zegt altijd: een mooie, als ik het vaglo in rijd, dan uh, denk ik aan de savanne. Olifanten ontbreken nog, maar dat uh, pijpenstro heeft het er wel een beetje van weg. Hè? Een beetje gele-bruine gloed. Ja. Over het hele terrein. Heb ik daar een derde struikje, een boompje. Water. En zover je kunt zien, is het uh, ja, dit is bijna allemaal afgesloten natuurgebied. Dus... Het leeft een enorme rustfunctie aan heel veel diersoorten. Met jullie kroonjuweel natuurlijk, hè? De kraanvogel. Absoluut. De kans dat we die zien is er wel, maar die is niet zo heel erg groot. Daar vliegt wat. Dat is geen kraanvogel, dat zie ik zo al. Helemaal natuurlijk door de verrekijker nu. Ja, dat is een blauwe kiekendief. Een blauwe kiekendief. Die slaapt hier uh, op het veen. En die jagen meer uh, buiten het veen. Je, ziet, je kunt mooi de witte stuit zien. Ja, een beetje een vee-vorm vliegt die uh, op zoek naar prooi. Jaagt vrij laag boven het terrein. Maar het kopje gaat wel heen en weer. Hoor. Als ze wat zien, dan is het in één keer een uitval naar de grond. Muizen? Muizen onder andere, vogeltjes. Dan ja, zie je Harderkress nou weer, nou ja, amper twee minuten en je ziet alweer wat. Ja, je ziet nu zo heel veel, toch? Nou, dat is toch bijzonder. Ja, je je ja, ziet niet ik, ook ik dan. Ik op, nee, en, en vind ik ook maar niet eerder om helemaal niets te zien. Want, uh, Je ziet het landschap. Ik zie het landschap en dat vind ik prachtig. Ja? De eerste keer dat ik hier binnen reed, dacht ik ook van... Uh, ik voel het zo niet Nederlands. Nee, ik was meteen gefascineerd door het landschap. Een van de grootste hoogveengebieden die we hebben. Die we nog hebben weten te bewaren, Herman. Hè? Want het, uh, ja, het had nog niet veel gescheeld uh, of het was er niet meer geweest. Dat klopt. Natuurmonument heeft een, uh, het eerste deel veiliggesteld. En uh, uiteindelijk is het uh, ja, tot dit gebied... Uh, geworden en het is behoorlijk vernat dus we zijn nu op de weg terug He, weer herstel het veen kan weer groeien ja, Het is mooi dat het gewoon een waardeloos gebied was dit was de bedoeling dat het gewoon wegging want mensen vonden het een heel onaantrekkelijk onherbergzaam gebied zo'n woeste gronden waar, je, waar ja. je niet wou zijn het was, wou, het, was niet mooi. het was niet ja precies kan je eigenlijk niks mee je kon er niks mee en uh, het leuke is dat het nu nog steeds zo is je kan er helemaal niks mee ja. Ja, en wat ik er zelf heel, heel leuk aan vind, is dat je, eh, dat je ook verrassingen krijgt. De eerste het doel is het ook geweest, Hoogveenherstel. Maar die kraanvogel die was niet bedoeld. Die was niet gepland. Nee, precies. En dat vind ik prachtig als er gewoon iets gebeurt... Wat, ja. je, wat je niet kan voorspellen, wat je niet verwacht. Jullie hebben een boek gemaakt over het veen. Dat is net uit. En de titel is... Wat je met rust laat, kan groeien. Ja, ja, dat, dat geldt natuurlijk voor het, voor het Hoogveen, maar het geldt uh, voor het hele gebied. Dat, dat met rust laten, dat, dat vind ik iets. Het uh, pas niet alleen bij, bij natuur, maar uh, volgens mij uh, moet je dat veel meer doen. Ook met de uh, ontwikkeling van mensen, gewoon met rust laten. Er komt wel goed vertrouwen op dat er vanzelf wel iets komt. Dat, dat zie je hier gewoon letterlijk. Die kraanval is als het ware vanzelf gekomen. Maar uh, ja, mensen moeten vooral, uh, denk ik. Met hun poten van de dingen afblijven. <laughs> er moeten hele andere poten in zo'n gebied staan. En dan wil je juist mensen gewoon niet in staan, maar hele lange poten, zoals die van de kraanvogel, die kunnen daar prima in staan. Ja, Dit is een... Uh, uh, is een tundra rietgans. Een toendra rietgans. Ja. Ik, ik ga meestal stilstaan en dan zeg ik ook even je handen in je zakken... zodat ze je, je niet als mensen kennen. Als ze straks uh, die groepen tegenkomen ook. Want anders uh, ja, dat is, uh, want ze zijn ze zo gewend dat erop geschoten wordt. Ah. De meeste hebben ook uh, kogeltjes in hun lijf zitten. Want waar komen deze vandaan, die toendra rietgans? Deze komen uit Siberië. We ah. zijn nu op weg naar het Esmeer. Ja. Dat is een grote waterplas, uh, ja, zolang er open water is. En daar zijn ze gewoon van afhankelijk. Ja, er komt wel wat aan. Dan, dan ja, er ja, komt ook wat. Komt wat aan. We moeten eigenlijk net doen alsof we een boom zijn. Wij zijn bomen. Zoals Herman zegt, we worden één met de natuur. Mooie, diepe, donkere geluiden, hè? Ja. Het zijn bijna allemaal uh, allemaal naar rietgans, hè? Om de slaapplaats, te gaan opzoeken. Want ja, het, eh... ja, deze, ja deze, deze gaan naar de slaapplaats. Het is het einde van de middag. Ja. Mooi geluid, hè? Dat geluid is fantastisch. Die beesten, dat ze 2000 kilometer vliegen om hier te komen. En prestatie. En ja, er komt nou wat meer binnen druppelen. Dan hey, nou moet, nou moet je op die vogels letten die uit de lucht vallen. Hè? Die laten ze recht uit de lucht vallen als bladeren. Kijk, dit is al een wat groter groepje van enkele tientallen. Net Schiphol, hè? de een na de andere uh, gaat landen. Kijk, ik heb toch liever deze geluiden, hoor. Ja. Hey, nu worden het grotere groepen. Wow, dit is mooi. Kijk, deze zie je wel, zie je moet je ja. zien hoe ze bewegen. Dat is een recht naar beneden. Hè? Ja, het is geweldig. Wow. Dat blijft, dat blijft indrukwekkend. Elke keer weer als je dat ziet. Dan komen we nog meer binnen. Je hoort die vleugels ook gewoon, hè? Ik denk wel dat er al een kleine duizend binnen zijn, hoor. Echt en af en toe gooien ze zich gewoon op de kop, hè? Ze zwenken echt alle kanten op, hè? Ja, ze, gaan echt, eh, is ze gooien zich op de rug. Een beetje show. Nou, ze zijn blij dat ze elkaar zien. Ik, denk, ik bedoel, ja, mensen doen het toch ook, hè? Begroet even de hand opsteken. Ja. Dan hoef je het niet uit te leggen. Als je dit laat zien, dan uh... en horen. Ja, als je dit laat zien en horen inderdaad, dan, uh... ja, dan kun je een boodschap veel makkelijker overbrengen. Hè? Dat je wat je met rust laat, ja. dat dat er kan groeien. Dansende Sneeuwvlokjes. Renald Ruiter, onze muzieksamensteller... heeft zich vandaag laten inspireren door Sneeuw en IJs Buiten. En dit zijn de dansende, waren de Dansende Sneeuwvlokjes. De Dancing van de Franse componist Claude Debussy. Uitgevoerd door Pascal Roger. Oké, okay, we hebben uh, de steenmarter. Zoogdier van het jaar 2013. En dan hebben we de patrijs, vogel van het jaar. Ja, en dan hebben we de vuursalamander, de amfibie van het jaar... En de Hanekam, oh ja, de paddenstoel van het, het jaar. De kapsel van het jaar, dacht ik. Maar nee, de paddenstoel van het jaar. En vandaag presenteren Naturalis en IJs Nederland met trots de spin van het jaar. De mijnspin. Een kleine vogelspinachtige die in twee soorten in ons land voorkomt. Peter van Helsdingen is de spinnenkenner van Naturalis en IJs. En hij gaat aan Joost Huizing en aan u thuis vertellen... wat voor een bijzondere spin dat nou is, die spin van 2013. Hoe groot is de kans dat je op dit moment zo'n mijnspin vindt, levend in Nederland? Je kan ze opspitten. Ze zijn over het algemeen niet zo erg aan het migreren of wandelen. Ze blijven zitten op de plek waar ze zitten. Dus als je weet waar die beesten zitten, dan kan je gewoon door spitten ze vinden. Onder de sneeuw Onder het moeilijker. Met sneeuw wordt het moeilijker. Maar we weten zeker dat er hier in Leiden een heleboel mijnspinnetjes zijn. In de collectie, ja. in een bepaalde staat van bewaring, ja, zeker. Die gaan we bekijken dan dan gaat de zware deur open. En dan kom je weer in zo'n ruimte. Alcohol? Ja, ik ruik het niet meer, maar dat, is, dat moet de lucht van alcohol zijn. Daar staan van allerlei groepen in alcohol geconserveerde exemplaren. Niet als insecten aan een speldje, maar echt in uh, alcohol. En dan blijven ze mooi goed. Dus dat je. Hoeveel uh, spinnen staan hier? Uh, ik moet me wel afmaken met heel veel. Duizenden? Tienduizenden, denk ik. En daaronder in ieder geval ook... De Nederlandse vogelspinnetjes. De Nederlandse vogelspinnetjes zijn, zijn hier ook. Nou, dat staat hier allemaal keurig gesorteerd op de internationale taal, het alfabet. En dan kijk ik bij a um, hier, hier staan ze. We hebben er twee, hè? We hebben de gewone mijnspin en de zwarte. Ja, we hebben twee soorten. Dit? dit is de gewone, Atypus affinis, de gewone. Het mag toch blij zijn als je hem ziet, want het is uh, wat dat betreft nog redelijk ongewoon. En de zwarte Mijnspin, de tweede soort. Die komt in ons land, alleen in Zuid-Limburg voor, op al Graslandhellingen. In de Mijnstreek. In de Mijnstreek. De zwarte <laughs> Mijnspin. Maar, ja. maar hij heeft zijn naam niet aan die mijnen te danken, maar aan zijn eigen graafwerk. Ja, hij graaft uh, zich in. Waarschijnlijk duwt hij het zand, of hij of zij het zand weg met die, die kaken, die grote vooruitstekende kaken. Graaft een kokervormige ruimte naar beneden bekleedt hij dan met spinsel, dat doen alle spinnen. En daar heeft hij dus een veilig onderkomen. Als ik ze zo bekijk, het zijn kleine bruinige spinnetjes. Ja, bruin tot zwart, sommige zijn wat donkerder. Een centimetertje groot? Ja, ietsje groter. Hier heb ik een dame oh ja, ja, die ja, toch ja. wel tussen anderhalf en twee is. Maar het zijn dus redelijk forse spinnen. Het zijn niet de grootste spinnen van Nederland, we hebben wel grotere maar uh, ja, ze maken indruk vooral door die kaken die recht vooruit steken. De meeste mensen die hem zien zeggen, hé, hey, dit is iets bijzonders. Maar ze maken ook indruk omdat u erbij zegt, het zijn Nederlandse vogelspinnen. En die vogelspinnen, dat zijn die enorme joegels ja, waar daar, we bang voor zijn. Ja, terecht. Dat zijn indrukwekkende en hardrennende beesten. Hoewel ze verder de mensen niet zullen aanvallen, dan moet je hem echt pakken. Maar daar zijn ze aan verwant. En dat die verwantschap die herken je onmiddellijk door die kaken die recht vooruit steken. Ze hebben dus een andere manier van prooien vangen. Ze slaan hun gifkaken van bovenaf in de prooi. Terwijl de gewone huistuin- en keukenspinnen die wij hier hebben, die slaan van opzij hun gifkaak naar binnen. Dus er is dus een, een fundamenteel verschil tussen die twee groepen. Ja, maar we noemden het formaat al. Dit is niet die enorme grote spin waar films over gemaakt zijn. Nee, nee dat zijn andere families binnen die vogelspinachtige die je bij elkaar hebt. Dat zijn 10, 12 families die over de hele wereld voorkomen. We hebben zoveel spinnen in Nederland. En waarom hebt u nou gezegd... dit wordt de spinnen van het jaar 2013? Binnen Europa is een vereniging van al die mensen die naar spinnen kijken. Die... Spinnen gekken? Ja, uw woorden. Ik, ik, ik noem ze spinnen fanatici. Ja. Maar eh, die bepalen samen ieder jaar weer... wat zullen wij als spin van het jaar benoemen. Dat moet dus een spin zijn die in alle 34 landen die in Europa eh, meedoen... Eh, moet voorkomen, want anders schakel je een bepaald land uit. Nou, dan is de keuze op deze gevallen. En ik heb dat ook ondersteund. Ik vond het leuk om daar nou eens in Nederland naar te kijken. Want we hebben in Nederland tientallen, honderden spinnen? We hebben er 600, oh. ruim 600. U wilt dat er waarnemingen komen dit jaar... Waar moeten we gaan kijken? Deze spin, de gewone mijnspin... die komt voor op wat we noemen de hogere zandgronden. Dus denk aan de Veluwe. Stukken in de Achterhoek. Het noorden van de provincie Limburg. Noord-Brabant zit natuurlijk veel. Van Drenthe weet ik het eigenlijk niet. Dat is een Utrechtse witte vlek. Ja, dat is een de, de, beetje een witte vlek. De omstandigheden zijn er wel goed. Je zou het zeggen. Maar het komt meer voor dat beesten die op die zandgronden voorkomen... Drenthe niet gehaald hebben. Ik weet niet waarom dat is... Um, dus ik ben heel benieuwd of men nu hem wel vindt in dat gebied van Drenthe. Want er zit nu voldoende, wat wij noemen habitat, uh, ja. zou er zijn. Maar ja, ze moeten het zelf ook willen. Wanneer moeten mensen gaan zoeken? Want laten we er maar vanuit gaan dat nu in de sneeuw... En in de winter, als ze toch wat minder actief zijn, dat de kans kleiner is. Maar wanneer wel, april, mei? Eh, inderdaad, in april, eh, mei, eh, dan gaan de beesten vaak hun gang vergroten. Want het is te klein geworden, ze vervellen, zo groeien zelf. Dan moet die gang opruimen en dan gaan ze dus zand naar buiten brengen. En dan zie je verse zandhoopjes. Nou, dat is niet elk vers zandhoopje van zo'n mijnspin, maar dat is vaak al een indicator. Klinkt als een hele interessante spin. Het is een buitengewoon interessante spin. Alle spinnen zijn natuurlijk. Ze hebben allemaal weer hun eigen eh, kenmerkjes. Een andere web, een andere manier van leven. andere paringsbiologie. Maar deze is zeker heel erg behoort tot het toplijstje van interessante spinnen. Dat is waar. Goed, Peter van Helsdingen is uh, verschrikkelijk benieuwd naar uw waarnemingen van de mijnspin. Op voegenvolgens.nl kunt u uh, lezen wat u moet doen om die spin te melden. Wij gaan even naar, uh, mm, gaan we? naar uh, Ster en daarna naar het nieuws. Gelezen door Renate Evers.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 In Limburg, Zeeland en Noord-Brabant wordt al volop gestrooid in verband met de sneeuw. En Rijkswaterstaat heeft honderden strooiwagens en sneeuwschuivers klaarstaan in verband met die sneeuwval van vandaag. In het zuiden sneeuwt het al en de buien trekken verder naar het noorden. En de NS rijdt vandaag opnieuw met een aangepaste dienstregeling. In Ierland hebben meer dan 25.000 mensen gedemonstreerd... tegen een versoepeling van de abortuswet. Ook de vijf bisschoppen liepen mee. De Ierse regering wil abortus toestaan... als het leven van de moeder in gevaar is. Gevangenissen in Groot-Brittannië worden voorlopig nog niet rookvrij. Een proef hiermee is op de lange baan geschoven uit angst voor rellen. De proef zou beginnen in een paar gevangenissen... en daarna binnen een jaar moeten leiden tot een rookverbod in alle gevangenissen. En op een veiling in de VS heeft de originele Batmobile 4,2 miljoen dollar opgebracht. De auto werd in de jaren 60 speciaal voor de tv-serie Batman gebouwd en is ook te zien in de eerste Batman-film. De auto was altijd in het bezit van de ontwerper, de koper is onbekend. En tot zover het nieuws van dit moment. Het weerbericht van Weeronline. Online. De komende 48 uur hebben we te maken met winterse perikelen. Want vanuit het zuiden trekt vandaag een gebied met lichte sneeuwval het land binnen. De komende uren valt in de zuidelijke provincies al de eerste sneeuw. Het sneeuwgebied trekt in de ochtend verder noordwaarts... en rond het middaguur heeft ook het midden van het land hiermee te maken. Het gebied verplaatst zich overigens maar langzaam. De noordelijke provincies houden het nog tot de avond droog. Gemiddeld valt er vandaag in het midden en zuiden zo'n 5 centimeter sneeuw. Er is dus kans op gladheid door sneeuwval, maar in het zuidoosten ook door ijzel. De middagtemperatuur ligt vandaag rond min drie graden... In Limburg uh, mogelijk rolt het vriespunt. Nou, de wind die komt vandaag uit het oosten is matig tot vrij krachtig. In het noordelijk kustgebied krachtig tot hard. En gemiddeld ligt de gevoelstemperatuur maar liefst rond min 13 graden. Nou, vanavond volgt ook in het noorden sneeuw. En dit in combinatie met veel wind geeft daar overlast door stuifsneeuw, slechte zichten en mogelijk duinvorming. Nou, Vannacht en morgenochtend uh, moet er ook nog rekening worden gehouden met sneeuw. Pas in de loop van maandagochtend uh, wordt het in het zuiden droog.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 Ruim vier minuten over half negen. Uh, hoog tijd voor onze nieuwe columnist. Koos Postema. Op 1 mei 1960 zegt de Koos Postema het schoolmeesterschap vaarwel. En ging hij aan de slag als VARA-radio-reporter B, een soort junior-verslaggever, in het programma Dingen van de Dag. En vele, vele radio- en televisieprogramma's later kan hij het nog steeds niet laten. En treedt hij op bij Max, onder andere. En de wereld rijdt door en Goedemorgen Nederland op Radio 1. En vandaag als columnist in Vroege Vogels. Hier is Koos Postema. Vlak voor kerst daalde er een reiger in onze tuin. Hij stond prachtig, even maar. Toen vloog hij weg, geen vijver, geen sloot, niks te halen. Zijn hoofd liep om, bij wie niet, vlak voor de kerst. In onze vroegere tuin was wel een vijver. En de vermoedelijke vader van de kerstreiger wist dat. Goudvissen, waar onze dochtertjes van genoten, verdwenen kort nadat ze te water waren gelaten. Een matineuze reiger, oordeelde een collega van toen, Wim Bosboom. Wim wist van alles veel en zeker van vissen. Op een dag troostte hij onze dochters door met een emmer goudvissen aan te komen. Voor de beveiliging had hij een kunstreiger meegebracht, die hij aan de rand van de vijver plaatste. Kijk, zei Wim: dan blijft de echte reiger weg. Reigers zijn intelligent en ze zijn ook solidaire vogels. De goudvissen waren meteen gewend in de vijver. De volgende morgen stonden we vroeg op. Iets wat bezorgd liepen we naar de vijver. Daar stonden twee reigers, de nepper en de echte, die lachend opvloog toen hij ons zag. Geen goudvis gunde hij ons en de kinderen. Onze huidige tuin is gewoon van de vogels. Van altijd ijverige merels, voorname houtduiven, drukke tortels, ruziende kraaien. Er zijn in het voorjaar overal nesten, vaak hoog in de bomen, onbereikbaar gelukkig voor katten. Mijn vrouw is vooral dol op het winterkoninkje. Hij is klein en razendsnel. Even moesten we in een vogelboek kijken... omdat we niet zeker waren of het om een winterkoninkje of om een hegemus ging. Het bleek na enige studie een hegemus te zijn. We noemden hem Guus Hegemus, Naar de man die eens een groot acteur was, Guus Hermes. Want hij was ook schuw, net als dat vogeltje. Maar de grote Guus natuurlijk nooit op het toneel. Regelmatig krijgen we bezoek van Vlaamse gaaien. Ik vind ze prachtig en tegelijk ordinair. Drukdoenerig, dreigend naar anderen, concurrerend met opschepperige eksters. En dat blauw in het gaaise verenpak, ja, dat is van een ongekende schoonheid. Maar als zo'n gaai een bad neemt in de grote stenen schaal in onze tuin... dan gaat hij al badderend zo tekeer dat de veer op zijn kop na afloop rechtop staan. En zie daar, een regelrechte punker. Ze zeggen dat de natuur wreed kan zijn. Wij beleven dat in onze tuin vrijwel nooit. Al was dat toch wel opeens een gewond egeltje. Hij bewoog nauwelijks in het gras en dat op klaarlichte dag. Het was winter. Hij zou toch moeten slapen? We haalden hem naar binnen. Aan zijn snuitje zat wat bloed. Van een kat namen wij aan. We belden de dierenambulance... Een vriendelijke man zei dat hij eerst nog even warm moest eten... en intussen moesten wij het egeltje in een schoenendoos leggen... op warme lapjes en bij een flesje met warm water als een soort kruikje. Na een poosje keek het diertje tevreden, dachten wij tenminste. En daar was de dierenambulance. Nooit zagen wij zo'n grote man met handen als kolenschoppen bij ons binnenkomen. In een van die kolenschoppen verdween dat egeltje. Hij zou naar Naarden gebracht worden naar een soort asielzoekerscentrum voor verdwaalde egeltjes... waar gelukkig geen minister iets over te zeggen heeft. Een tuin betekent voor ons genieten. Mijn vrouw heeft er heel veel verstand van en werkt er ook hard in. Ik verzorg het gazon en draag zwaar plantaardig of stenen spul... en intussen probeer ik ook enige biologische kennis te vergaren. En dat gaat nog steeds niet best. Zo zei ik van de zomer. Wat zijn de seringen weer prachtig. Ja, blauwe regen is altijd mooi, antwoordde mijn vrouw, liefdevol corrigerend. Uh, luisterend naar dit muziekje zat uh, Janine naast mij een beetje mee te wiegen. <laughs> het uh, is goed voor lijf en leden. En uh, toen zei jij? Ik zei, dit klinkt als een schaatsmuziekje. Een uh, schaatsmuziekje, en dat is het ook. Want het heet uh, Zwierend over het ijs, de wals uit de operette De Graaf van Luxemburg... van de Oostenrijkse componist Frans Lehar. Uitgevoerd door Salonorkest Trocadero. De Natuurkalender, de eerstelingen van deze week. De bloeiende narcissen, gewone dotterbloem en het fluitenkruid... die blijkbaar de afgelopen twee weken tijdens mijn vakantie op de Fenolijn gesignaleerd werden... hebben plaatsgemaakt voor sneeuw en ijs. De natuur is een korte tijd veranderd in een schilderij van Hendrik Averkamp. Maar niet iedereen is blij met die dichtgevoren sloten en vaarten. Bijvoorbeeld de ijsvogel. Ja, als je, als je dit hoort... En je kijkt, dan ben je eigenlijk al te laat. Dan is hij, dan is hij eigenlijk al weg. Maar alleen het horen van een ijszogel is al fantastisch, toch, Kees? Kees Paat zit hier bij ons voor bescherming. Ja, dat is geweldig. Heb je hem dit jaar al, uh, dit jaar al gezien? Dit jaar, uh, nee, ik heb hem dit jaar net eens erg. Hè? Ik heb hem dit jaar nog niet gezien, nee. maar vorig jaar heel vaak. Dus, uh... Maar het is er wel een beetje weer voor, want als het koud is, dan uh, bezoekt die ijsvogel. en uh, moet natuurlijk visjes uh, zoeken en die moet dan uh, open plekken in het ijs zoeken. Als hij geluk heeft, uh, is er ergens een wak en als hij pech heeft, niet. Dus uh, ijsvogels worden geholpen door de mensen die wakjes hakken. En de, de, die, die, die, die operatie heet dan ook hak een wak. En alles over wakken, hakken, want je mag natuurlijk niet zomaar op iedere. Schaatsbaan een wak gaan hakken. Alle info op wakker hakken staat op onze site voorgevolgens.varen.nl. Snel over naar onze Venolijn. U weet het, bellen kan via 035 6711 338. Een kleine samenvatting van de meldingen van deze week: Belz Noorlander in Portugal. Op het terrein van het ziekenhuis ligt een dik pak sneeuw. En er staat een stralende zon. En in de conifeer probeert een koolmees een territorium bij elkaar te fluiten. Hij krijgt nog niet echt veel weerwoord, maar het is wel een mooi gehoor. Arnold Pera in Roderes. Roderes ligt in het noorden van Drenthe. Vanmorgen heb ik tijdens het hardlopen de eerste roffel van de Grote Bondspecht gehoord in het bos in Roderes. Bertus van de Kolk, dwaalgasten uit Rusland... Twee azuurmezen. Deze bijzondere vogels werden gezien op de voerplank in het dorp De Steeg... door een collega van de IVN-tuin in Reden. Ganneke Bikke, ik woon in Deventer. Al een half uur zit een puttertje van de kaardebol te eten. Hij gooit de sneeuw eraf en dan pikt hij één voor één al die kleine, die kleine zaadjes op. Dag met Het Vigduin dan. Op uh, maandag sta ik in Baren in de Pekingtuin, vlakbij een gele kornoje. En die heeft het ondanks de vrieskou, aangedurfd om dit moment te kiezen om zich in zo'n volle pracht te laten zien. Hij bloeit. Met Marjoleen Boekhoven in Dieren, onze oudste kleindochter van 13 jaar zag in onze tuin de Kuifmees. Zo'n parmantig, deftig vogeltje. Goedemorgen, ik spreek met Inke van Liemte uit Beeldhoven. Vanmorgen zag ik een prachtig ijsvogeltje langs de kant van de weg. Boven een slootje in de beeld. Mijn dag is helemaal goed. Uh, ja, en op een, uh, een azuurmees slaan we aan hier in het kapitaal. Want ja. uh, Kees, Kees de Pater, uh, uh, azuurmees, jij begon gelijk te fronzen. Ja, ik begon wel een beetje te fronsen. Een azuurmees is een uh, vogel die heel ver weg in Oost-Europa voorkomt. Als je die in je tuin hebt, nou dan... Uh, <laughs> die zou ik wel met de tuinvogeltelling willen hebben. Behalve dat ik dan waarschijnlijk ook al mijn vrienden... Twitchers, uh, fanatieke vogelaars ja. over de vloer heb. Maar uh, dus dat adres... is wel super bijzonder. De rest ja, ik... moeten we maar niet bekendmaken van die azuurmees. En, en Henny zit achter de laptop en die kijkt of die... Of die... Bevestigd is. Staat niet op wel. Maar lijkt een azuurmees op een gewone mees? Of? Hij lijkt een beetje op een pimpelmees, oh. maar hij is, uh, ja, het is een hele mooie vogel. Heel mooi uh, wit. Uh, ik heb er nog nooit een van gezien, dus ik, uh, ja. ik, ik, ik, ja. ik wil eigenlijk wel bij de zee Waar millen. moet deze ja. naartoe? Zou, het zou kunnen, want de venolijnbellers, dat zijn geen uh, gekken hey. en dwazen. Die kunnen ook wel een, uh, een pimpel van een koolmees onderscheiden. En misschien wel van een azuurmees. Dus, uh... Zeker. We houden het nog even open. Um, blijft u bellen met de, de Venolijn 035 6711 Ja, dit weekend kunt u vogels tellen. Er is meteen natuurlijk meer daarover, onder andere met Kees. Maar u kunt ook vogels gaan luisteren. En dat is natuurlijk ook wel weer handig als je zo goed wil kunnen tellen. Want als je weet wat voor geluid, welke geluid die maakt, dan weet je welke vogel het is. En uh, vandaag hoort u namelijk de eerste aflevering van onze serie Vogelzang en Tuintips. Samen met de vogelkenner Nico de Haan. Drie maanden lang gaan we de zang volgen van vogels in tuin, park en natuurgebied. Met de twaalf gratis e maillessen die uh, bij ons te verkrijgen zijn... wordt het herkennen van vogels dan een fluitje van een cent. Welk geluid maakt ze als u hem mees, Kees? Geen idee. Oh. <laughs> nou, welke vogel horen we wel deze week? Met een beetje geluk de kruisbek. Maar in uw tuin hoort u vast en zeker sowieso de koolmees. Jeannette Paramore zoekt hem op samen met Nico de Haan. Zie je, daar laag? Ja. ja gaat komt weer. er weer een? Oh, mooi. Mannetje. Zo'n stropdas die helemaal tussen zijn poten doorloopt. is dus zie je aan de achterkant ook nog, zie je die zwarte banen. Uh -huh. <laughs> maar uh, ik hoor ze nog niet, of nee, ik? Nee, ik hoor ze nog niet. Nou, dat is... Uh, ik heb eind december al de eerste koolmezen gehoord. En uh, de afgelopen dagen zo hier en daar wel. Maar ze zingen nog niet uit volle borst. Hè, het begint nu. Kijk, ze zitten met z'n tweeën naar ons te kijken. Zo van, uh, ja, wij waren hier het eerst. Uh... Maar uh, dat zingen, dat, uh, dat, dat begint dus nu, hè, deze... Uh... Ja, Nico, het is hartstikke koud, het ligt sneeuw, het vriest. Ja, maar, maar het heeft niets met koud te maken, hè? Nee? Als het maar een beetje helder weer is... Kijk, als het hard waait en regent, dan gaat niemand zingen. Want ik bedoel, dat nou heeft het ook geen zin. Want dat geluid moet natuurlijk een behoorlijk en verspreid kunnen worden. Je moet het op enige afstand kunnen horen. Maar zo gauw het, het weer een beetje goed is, uh, zeg maar rustig weer is... 18. Achter me ook, ja, het ja. zit, zit hier volop. Ja, dat gaat er ook weer heen, ja. We staan er echt tussen de koolbezen, dus wat dat betreft... Weet je niet, wij kijken, dat is wel leuk. Nee, uh, het is... Uh, ze reageren maar, niet op temperatuur? Een beetje, ja, maar ze reageren vooral op de daglengte. Uh -huh. Dus na zeg maar, de zonnewende, na zeg maar, de 21 december, dan gaan de dagen weer lengen. En dan gebeurt er van alles in zo'n vogel. Dan, dan wordt er een soort knop aangezet. Dan gaat er een soort signaal van de hypofyse en de hersenen die de hormoonopgang brengt. En dan begint ook echt al voor die koolmees het voorjaar. En dan beginnen ze dus ook zo hier en daar te zingen en hun territorium af te bakenen. Ja, want ik had toch de indruk dat door dat zachte winterweer wat we hebben gehad... dat ik ze toch meer hoorde al, of eerder. Ja, dat scheelt wel. Je merkt ook als het heel zacht is... dat trekvogels soms iets eerder terugkomen omdat ze in Europa in de gaten hebben. O, het is nu weer. we komen eerder thuis, dus de temperatuur scheelt wel. Maar als het ook stevig vriest en het zonnetje schijnt... dan hoor je toch in januari al wel de koolmezen zingen. Die laten mm. zich daardoor niet echt weerhouden. En dat zijn ook echt de koolmezen die je als eerste hoort? Uh, ja, ik, bij mij is... Ja, een Roodbosje zingt natuurlijk de hele winter door... Die heeft een territorium, en dat geldt voor de Winterkoning ook. Maar, zeg maar van die voorjaarszangers, uh, samen met de zanglijster... zo ergens eind december, dan. de eerste is dan toch bij mij altijd de Koolmees. Dus vandaar dat ik er maar mee begin, met de Koolmees. Hij heeft eigenlijk niet zoveel nood op zijn zang, hè, maar twee. Het is maar... Dat is alles wat hij heeft. Maar dan kan hij eindeloos meer variëren. En elke keer als ik een vogel hoor, vind ik die ken ik niet, wat is het? En Kijken, kijken. Kijk, oh ja, natuurlijk is de koolmees. Die kent zoveel verschillende liedjes. Met die, He, met, die twee noten? Met die twee noten, dat gaat van. <sweak> maar ook. Nou, dat zijn er drie hoor. Ja, maar goed, ik ben niet zo noodvast als een is. <laughs> maar die weet met die twee toontjes... Hij, ja, hij kan wel drie noten achter elkaar, maar, maar het zijn maar twee toontjes waarmee hij mee die varieert. En als hij dan één keer begonnen is met... Dan doet hij dat zo'n twintig keer achter elkaar. Mm -hmm. En dan denk je, nou het is het weer mooi geweest en dan ga ik weer... Ga ik weer een ander toontje doen. En dan gaat hij daar weer aan de gang. Een, een, een ervaren man. die kan toch al zo'n veertig, vijftig verschillende liedjes... Ja, daar hangt daar een voederbakje. in en... ja, een voederbakje en daar komen ze allemaal even wat ja. uit oh. zie Je natuurlijk bij een huis ergens midden op de Veluwe... Ja, en hier rondom die bossen, daar komen nu die, die koolmezen vandaan. Ja. En er is wel een zenuwen bestaan over die vogels nu. Want kijk, hier kunnen ze voedsel halen... maar hun broedterritorium, dat ligt misschien wel twee, drie kilometer verderop. Mm -hmm. Daar gaan ze nu ook steeds vaker naartoe. Want dat broedterritorium moet je natuurlijk hier vliegt bijna tussen ons door. Kijk, kijk, hier gaat je achter je. Oh, kijk, toch is op een betere afstand. Ja, hij is wel een beetje ton, ja. Mooi hè, mooi mannetje zit. Ja, mooie witte wangetjes, een beetje groene rug en het mooie vleugelstreepje erop. Maar waarom is het nou juist die koolmeester die als eerste zingt? Hij heeft het gewoon heel vroeg op zijn heupen. Heel vroeg beginnen ze al met het territorium. En met De hormonen gaan bij de kool, is iets sneller door het lijf dan bij de rest. En... Hij maakt er gewoon mee werk. Ja, niet? hij maakt ik denk het, dat dat het is. Dus, uh... ja. Ga je zingen, jongens. Zijn dit nou twee mannetjes? Dit zijn twee heren, ja. ja. Dit zijn twee mannen die elkaar dwars zitten. Je zou zeggen, nou dan valt er toch ook wel wat te zingen, dan valt er enige competitie te plegen. Maar goed, je zou ze moeten kunnen horen. Je, je zou ze liefde. moeten kunnen horen. En wie weet, we gaan nog een eindje lopen. Ik wou straks ook nog even een woonwijkje in om te kijken of we daar toch nog wat horen. Okay. Maar dan kunnen we nu nog even op zoek gaan naar de Kruisbek. Dat wordt helemaal uh, lastig. In de tuin? Nee, niet in de tuin. De Kruisbekken moet je echt de Veluwe op. Dus waar we de Hoge Veluwe op gaan, Nationaal Park Hoge Veluwe. En uh, ja, Kruisbekken die broeden al zo ergens in februari. Want dan hebben we ook de kegels die dragen zaden. En dan moet je er dus bij zijn, anders heb je geen voer voor je jongen. Maar dat is een heel verhaal. Maar dan laten we dat op de Hoge Veluwe doen. Nou, lopen we weg? Wiet, wiet, wiet. Kijk, er zit er toch nog wel eentje maar... Ja, als je weg gaat, dan beginnen ze. Hè. Dat doen ze zo slim, zijn ze dan wel weer. Ik dacht, ik had het gewoon. Van de Kruisbeek, dacht je? Van de Kruisbeek, nee. Ja, je hebt echt een club-club-club-club-geluidje. Als je dat hoort, dan weet je dan gelijk dat dat het is. Dat uh -huh. is uh, vrij specifiek. Nou goed, we zijn uh, in ieder geval een stukje verderop nu. hè? Ja, we zijn nu echt. Uh, de Hoge Veluwe ingereden. En, dan en dan lopen we nu lopen hier... dan uh, Ja, door het besneeuwde landschap hier uh, een oud grove dennenbos in. En je moet vooral de oude bossen hebben weer hier uh, het geluk hebben om kruisbekken tegen te komen. Oh ja? Dus, uh, ja, er zijn er niet zoveel. Er zijn, ja, soms zijn er een paar duizend, soms zijn er een paar honderd, soms zijn er enkele tientallen. Je hebt van die kruisbek invasies, Dan komen de grote groepen vanuit het noorden hier naartoe. En die, uh, ja, die blijven soms hier hangen en die gaan hier soms broeden... En dan heb je dus in één keer heel veel kruisbekken. Maar je hebt, ja, dan heb je bijna geen kruisbekken. Dus het is wat dat betreft uh, heel wisselend. En daar waar de dennenappels zijn, zeg maar, en de sparrenappels, daar wonen de kruisbekken. Want Het bijzondere is dat die kruisbekken dus uh, nu al, eigenlijk ja, zingen is een groot woord. Hoor. Het is een beetje Ze blubblubrupsen, een beetje op elkaar vast. Het is, het is een liedje van niks. Het is, uh, <lacht> ja, <lacht> maar goed. Uh, ze gaan wel af en toe in de top van de van de zitten... om van zich te laten horen die mooie ja, steenrode mannen zijn. Het zijn een soort mini-pappagaatjes, daar lijken ze op. Ze hebben echt gekruiste bekken. De linker- en de rechter snavelhelft, die punten die gaan over elkaar heen. Ja. Als, als bij een papegaai, maar dan zowel naar boven als naar onder. Dus twee kanten op. En met die speciale kruisbek, die gekruiste bek... kunnen ze dus die schubben van die sparren- en dennenappels openmaken... Mm -hmm. en dan daar net tussendoor met hun tong die zaadjes uithalen. Maar zijn die kruisbekken de eerste broeders in het land? Dat zijn de eerste broeders in het land, ja. ja, ja. Samen met bijvoorbeeld de bosuil, die is ook heel vroeg. Hè. Die kan nu ook al bijna op de eieren zitten. Mm -hmm. Maar van de zangvogels en de kruisbekken onbetwist de eerste broeders van het land, Ja. Nou ja, we lopen nu midden tussen de dennenbomen. Dus... Ja, het is, het is ook een lucky shot. Als het... Kijk, je hebt hier tigduizend hectare dennenbossen. Dus... Ja. Ah, je kijkt ook helemaal niet om je heen, volgens mij. Nee, maar als ze er zijn, hoor ik ze wel. Dan, oh, je hoort uh, ze ja, eerst? Je hoort ze eerst, ja, zeker. Oh. Ja, je gaat ze eerst horen en dan pas zien. Andersom, dat is, uh, gaat okay. niet lukken. Maar waarom eigenlijk niet? Nou ja, ze zitten hoog in de dennen, zo in zo'n groepje verstopt in dat groen. Dat valt niet echt op. Maar op het moment dat ze dus... Uh, een geluid maken, dan vliegen ze met zo'n groepje op... Een klip, klip, klip, klip, klip. en dan zie je ze zo gaan en dan kun je ze volgen. Kijken wanneer ze neerstrijken, het telescoop scherpstellen... en kijken of je ze kunt zien. Maar Nico, dus het is nu natuurlijk midden in de winter. Is het nou de beste tijd om uh, ja, kruisbekken te horen? Ja, beetje na zomer, maar ook winter. De winter is op zich de beste tijd. Dan zijn ze het drukste met elkaar. Dan moeten de plekjes gezocht worden... en dan moeten de partners gezocht worden. Maart, mm -hmm. april, mei, dan hoor je ze niet meer. Dan zijn ze vrij stil. Dus het is nu, nu is het een goede periode. Ja. ja. Alleen denk ik dat we gewoon zichtzaggend het Hoge Veluwe af moeten de komende dagen om... <laughs> om wat te horen? Hoe klopt het Om te kunnen horen hè. Ja, blub blub blub blub blub. Dat is een beetje het geluid. club club club En als je dan zingt, dan is het meer... Klub, klub, brub, brub, klub, klub, klub, klub. Dat is dus het echte geluid van de kruisbek. Bijna niet te onderscheiden van onder wat Nico, van Nico de Nou, wilt u dat nou ook vogelsang herkennen en meedoen aan die gratis internetcursus van Nico de Haan? Kijk dan op vroegevogels.vara.nl Welkom in tuinreservaten.nl ja, de verrekijker erbij. Pen in de aanslag, het is uh, weer vogeltellen geblazen. De Nationale Tuin Vogeltelling dit weekend. We gaan erover praten met Kees de Prater. Kees, nogmaals goedemorgen. Goedemorgen, Kees uh, de Prater. Oh, Kees de Prater. Ja, een beetje minder. <laughs> nee, Kees de Pater, dat zei ik toch? Zei ik echt praten? Nou, toe maar. <laughs> hey, uh, gisteren, het is natuurlijk al uh, begonnen, heb je al een beetje zicht op... Uh, ja, je zei in één woord geweldig, maar uh, de stijgers en dalens opvallende verschuivingen. Nou, heel erg opvallende verschuivingen in de top drie niet. Maar eigenlijk meteen bij vier zie je al wel iets opvallends. Nou, eerst weer de eerste drie. huismus, Koolmees, Merel. Ja, altijd uh, toch? Eigenlijk wel uh, altijd. Maar op vier staat nu weer de vink. En uh, dat is toch wel opmerkelijk, want uh, vorig jaar stond die op, uh, ik dacht, zes of zeven. En dat heeft toch wel, denk ik, te maken met de sneeuw. Je ziet nu meer vinken die de tuinen inkomen om, uh, om zaadjes uh, wat mensen voeren te zoeken. Uh, dat heeft veel met de sneeuw te maken. Wat maar waarom... hoe bedoel je met de sneeuw te maken? Is dat ze elders minder goed voedsel kunnen vinden en dus naar de tuinen trekken, bedoel je? Of... Ja, precies. Ja. Dat, uh, dat zie je. En dat zie je bij meer vogels. Uh, ik verwacht ook dat het aantal spreeuwen hoger zal zijn dan uh, vorig jaar. En wat ook gisteren al opviel is het aantal kramsvogels. Dat was, vorig... was gisteren. Met veel minder tellers natuurlijk dan in het totaal vorig jaar. Al uh, veel meer dan het dubbele. Dus ja, ik heb er al twee, ik heb al twee gezien gisteren, twee kramsvogels. Niet in mijn tuin, dus die tellen nog niet mee. Maar uh, ik zag er twee. Ja. En wat voor uh, kruisbekken, waar, waar Nico het net over had... Nou, kruisbekken, die, een enkeling zal hem misschien in de tuin hebben. Mensen die echt een fantastische tuin hebben... Met, wat tegen een dennenbos aan zit. Maar die zie je in de tuinvogeltelling. Ja, je ziet altijd wel een enkele... komt dan ergens heel ver diep in de regionen, komt hij voor. Maar dat is niet echt een vogel die veel mensen in de tuin zullen zien. Nee. En, en heb je nog hoge verwachtingen van een bepaalde vogel? Of, of, of hoop op iets... Nou ja, hoop heb je natuurlijk altijd op hele bijzondere vogels... maar ik vind eigenlijk het meest interessant... wat zie je nou aan verschuivingen? Wat zie je aan het feit dat het nu toch weer vriest en sneeuwt? Is er een effect op de ijsvogels We gaan zo meteen die verschuivingen horen... als we nog verder met jou praten over De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Vanaf het festival Writers Unlimited in Café Dudok in Den Haag. Dit heeft twee voordelen. Feit en fictie in het leven van de journalist Kapuczynski. Geen katholiek kan hier iets op tegen hebben. De nalatenschap van Gerrit Komrij. Het is duidelijk. En live muziek van Denise Jenner. OVT. Hier wordt het wonder van Gods schepping volop beleden. Radio 1. Straks om 10 uur. Het nieuws van alle kanten.